Hebt u misschien een doos? Het is 67,80. Een doos? Jawel. Meneer betaalt. Ik heb het alleen niet gepast. Ik heb wel terug. Alsjeblieft, en een prettige dag verder. Dank u. En nu nog naar de melkboer voor vruchtensap? Dat doen we nog even. Kan Pandé die doos niet beter dragen? Ik neem hem wel. Het Nederlands gezag in het postkoloniale tijdvak. Hey, dag Maarten.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 Boven maar. Waar is het over? over het jaarverslag? Ja. Er zijn een paar zaken waar ik het niet helemaal mee eens ben. Um, Bart, ga je gang. Ja. Het betreft uh, zinnen die je in het jaarverslag aan mijn vertrek hebt gewijd, mm -hmm. je schrijft daar.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 En, ...en na een onderbreking om studieredenen? Hm? Om, om studieredenen. En dan krijg je twee keer redenen. Eerst gezondheidsredenen... ...en dan studieredenen. Hm. Werd met ingang van 1 juli eervol ontslag verleend om gezondheidsredenen... ...en dan...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 Kan dat ik het morgen aan het eind van de middag op het bureau van Balk hebben. Mm -hmm. en anders toch in ieder geval volgende week maandag. Huh. Ik moet nu even het afscheid van Jantje organiseren. <tokk> het afscheid van Jantje. Zou jullie voor wat hapjes en gemengde zoutjes willen zorgen? Hekkere lapjes. Lekkere hapjes. <tokk>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 It's starting a link.